Right Menno, jij bent directeur van het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie, VINT. En dat is verbonden aan Society, onderdeel van Society. En jouw organisatie geeft ieder jaar, gemiddeld ieder jaar, ik, een boek uit. Met een blik in de nabije toekomst. Klopt. Ja. En dit jaar opnieuw, in 2012. En dan gaat het boek over het app-effect. Ja. Wil jij kort iets over dat boek zeggen? En misschien in relatie tot de boeken die al uitgegeven zijn. Wat is de plek van dit boek in de serie? Het is... Uh, ik zou eens, uh, ze willen zeggen... Het past heel mooi in de serie. We volgen eigenlijk uh, al een klein decennium... De impact van internet. En de sociale componenten daarvan. Dus wat is de verandering dat het internet brengt... In de maatschappij, op mensen, uiteindelijk op bedrijven. Mm -hmm. En dat ging over crowdsourcen al in 2005, wat kunnen we, wat is de impact van communities, uh, sociale media een paar jaar later, media media, vervolgens mm -hmm. hebben we gekeken naar de impact van economische, wat de relaties tussen technologie en economische crisis, hoe we dat nou met elkaar samenhangt, ja. dat is vorige onderzoek geweest. Dat is bijna be, be, be no evil, of don't be evil. Don't be evil. <laughs> ja. Ja. Ja. Don't be evil. Ja. En nu uh, het app effect. En uh, wij, zien, wij zien dat zelf duidelijk als voortbouwen op ons gedachtegoed of het gedachtegoed, de onderzoeken die we hebben gedaan. Het gaat allemaal over het internet? Het gaat allemaal over informatiegedrag. Digitaal informatiegedrag. En uh, daar speelt het internet natuurlijk een hele belangrijke rol in, wat dat het het faciliteert. Oké. Okay. En, en kun je kort zeggen wat je met het App-effect bedoelt? Het app-effect... Wat betekent het? Ja. Um, het app-effect... Daar, daar bedoelen we mee... Uh, vooral te zeggen... Kijk naar de gevolgen... Van al die nieuwe media... Wat de impact daarvan is. Uh, in plaats van... Je te concentreren op wat nou een killer app zou kunnen zijn. Of een leuke app voor jouw bedrijf. Hm. Het effect gaat vele... Tan, tandjes dieper zou ik willen zeggen. Voor de gevolgen daarvan op bedrijven. Dan... Uh, Alleen de technologische kant, een leuke app bouwen ja. die zoveel keer gedownload wordt. Dus we zeggen vooral: kijk niet alleen naar de technologische kant, maar vooral ook naar de culturele, de sociale kant. Veranderend gedrag. Ja, ja dat viel mensen. mij ook op in, in, in de tekst. Ik heb het uh, inleidende hoofdstuk eigenlijk uh, kunnen lezen nu. En, uh, en, uh, wat mij opviel was dat jullie vooral op de maatschappelijke impact heel veel ingegaan zijn. Ja, en dan ja. En dan zeggen we maatschappelijke impact, uh, moet het dan niet over bedrijven gaan? Maar je kan het nooit hebben over een impact voor een bedrijf, zonder naar de maatschappij te kijken. Zonder naar de zonder de context te kijken. Zonder naar context te kijken. Dus het liefst focussen we in eerste instantie gewoon op de mens, het individu. Wat doet die anders? Kijk hoe zijn gedrag verandert, van of het de jeugd is, of, of medewerkers, klanten. Als je kan begrijpen wat individuen met die dingen doen. Heb je eigenlijk automatisch al te pakken van wat het welke kant het maatschappelijk op gaat. En de impact van bedrijven rolt daaruit. Ja. Als je gewoon zomaar begint met. Nou, laten we nou eens kijken van wat de gevolgen zijn voor bedrijven. dan sla je eigenlijk noodzakelijke stappen over. Ja. Dus die context die is uh, behoorlijk ver uitgewerkt in dit boek? Die context gaat, ja, ja. Die, die beginnen. We noemen dat in het Engels. we hebben het dan over information behavior als, als vak, zeg maar. Dus het. En, en daar is natuurlijk heel veel aan de hand, als je het hebt over de app effect. Van mm -hmm. hoe, hoe mensen veranderen doordat ze nu uitgerust zijn met zo'n apparaat. Met mobiele, uh, mobiele devices, met, met apps op. Mobiele devices, ja. Dus de telefoons en de pads en de slates. Mm -hmm. Straks ook televisies en nog komen nog veel meer gekke dingen op ons af. Ja. En in het boek is sprake van het post-pc tijdperk. Dat is een term die daar heel vaak mm -hmm. in valt. Mm -hmm. uh, als je dan over het PC tijdperk hebt, dan heb je het vanaf 81 of zo 2011 misschien, 30 jaar. Ja. Uh, dus, dus als het het post-PC tijdperk is, dan gaan we dus een heel nieuw tijdperk in. Klopt. En wat ik een beetje het probleem vind met de term post-PC is dat je daarmee eigenlijk zegt wat het niet is. Ja. <lacht> ja. ja. Nee. Het is niet PC meer. Nee. Maar wat is het dan wel? Nou, er is nog een andere die ook niet zegt wat het is. Dat is PC+. Plus. Sommigen gebruiken ook het ja. PC+. Plus. Uh, tijdperk. En dat is juist moeilijker. Dus wat er precies wel is, is uh, nog heel. Te, nou, ik kan niet zeggen, het hangt nog allemaal in de lucht, maar het is een, uh, op een andere manier met informatie omgaan. Dat is, dat ja. is het waarbij de PC zoals we hem kennen, hè, dat ding wat ergens op je bureau staat, niet meer het belangrijkste middel is om te computeren. Ja. Maar dat andere apparaten dat ons, onze voorkeur heeft om mee te computeren. Ja, ik kan me voorstellen als het zo nieuw is dat, dat het echt. Uh... ...dat iedereen er nog van staat te kijken... ...dat je er nog niet het goede woord voor hebt. Want wat ik hier vind is... ...het is met de vingers... Hè. Het, is, het, is, ...het is touchscreen... ...het is uh, tactiel... ...het is veel bewegen in de, in de interface... ...hoe je die aanstuurt. Ja. Het is op het moment zelf... ...het is onmiddellijk... Uh, ...het is directe toegang tot data... ...information at your fingerprints of zo, ...wat wordt dan vind Ja, het je vingertips, ja. ja. vingertips, ja. Nee, in de personal, in de PC is het personal... ...en nu heb je met de iPad... ...en maar even het woord iPad... Dat is maar één Ik deel van de persoon, dat is de vinger. Dat is <laughs> de vinger. Ja, <laughs> dus het is een Het is veel zintuigelijker, ja. dus dat is één van de dingen. En, en natuurlijk kunnen we zeggen: het post pc tijdperk dat is gewoon de smartphone en de Pets en de slates. Dat is wat het nu is. Maar het gaat verder. Dus het post pc tijdperk is, is begonnen. En waar we het heen zien gaan, is dat het op allerlei, in allerlei andere vormen uh, ook nog om ons heen zal. Dus daarom noemde ik ook dus de televisie als nieuwe interface. Ja. Maar ook allerlei andere apparaten die met internet geconnect zullen zijn waar kleine software applicaties op gaan draaien. Die gaan ons uh, toekomst vormgeven. Wat wil je met slates? Andere woord voor I pad. Dus de, de, de iPad die noem je een slate. Ja. Dat is een, de soortnaam is een slate. Nou ja, de, dus afhankelijk van welke... Tab tablets. Tablets, of tablets ja. Ja, slates. Dat uh, was eerst okay. al. Dus... Afhankelijk van welke fabrikant uh, je ja. eruit zou willen lichten. Ja, omdat je het geen fabrikanten aan. wil geven. Kijk, een ander woord was wel de internet of things. Hè? Dat is een wat ouder term. Ja. Dat kennen we wel. Ja. En, uh, dat alle dingen opeens een in internet. En wat betekent dat? Dus er zijn heel veel manieren om het te belichten. Maar in ieder geval vonden wij post-pc mooi. Omdat dat ook aangeeft dat we duidelijk afscheid nemen van een tijdperk. Maar zitten zit nog maar helemaal aan het begin van een nieuw tijdperk. Ja, klopt. Want als je dan zegt van 81... 2011, 2011 tot als je daar weer 30 jaar bij doet, ja. 41, heb jij een vermoeden van wat er in die tijd gaat gebeuren in die 30 jaar? Ja, ik heb allerlei vermoedens. Nou, ik denk, ja, het is het, het is ook, dat wordt het juist boeiend. Nou, kijk, wat in ieder geval, wat mijn belangrijkste vermoeden is, en die kan je ook wel staven met, met feiten en cijfers, is dat die toekomst het digitaler zal zijn. Mm -hmm. Dus wat we nu zien gebeuren, een van de facetten en een van die dingen van die app effect is dat het iedereen er opeens mee aan de haal gaat. Omdat het zo ongelooflijk simpel is. Ja. We hebben de voorbeeld al gezien dat chimpansees worden uitgerust met een iPad en die blijken dan er opeens mee overweg te kunnen. Hè, om, maar, dat is <laughs> om, om een voorbeeld te geven. Maar dat is natuurlijk wat die dingen doen. Dus. Ja. En, en mensen vinden het leuk. Mensen die vinden het zo leuk dat ze eigenlijk niet meer zonder die apparaten kunnen. Dus, dus vanuit... Ik zeg maar, ik pak maar even iets eruit hoor, vanuit de ICT-industrie is het natuurlijk fantastisch nieuws. Dat, ja. dat ze eigenlijk die dingen uit je handen willen rukken. Ja, dat was, uh, vandaag nog in het nieuws dat er een, een Apple Store, ik meen in Peking is, waarin mensen op de vuist gingen. Omdat een nieuwe iPhone niet uh, verkocht ging, uh, ja, ja. ging worden, die aangekondigd was. En daar hebben ze die, die winkel bekogeld. Dus zo populair is dat. Dus mensen die, die willen dat. Het is eigenlijk hartstikke nieuw. Die is, die is in 2009 geloof ik geïntroduceerd. Ja. Dus je zit helemaal vooraan in wat er allemaal nog verder gaat komen? Ja, je zit helemaal vooraan nog. En dat is allemaal mobiel? Uh, allemaal dicht bij het lijf? Allemaal touch? Nou, het is mobiel in vele vormen. Dus software is mobiel, daar beginnen we mee. Dus de, de software die voorheen vast zat in oude systemen, noem ik het maar even... die is mobiel geworden en die zit in app stores. Dus die software is on the move geraakt. Ja. Ja, je kan het overal naartoe halen. Nu halen we, de, ik geloof de Yankee Groep voorspelde onlangs 44 miljard downloads van apps in 2015 afgelopen kerst in de kerstweek zijn er al 1 miljard gedownload nou, als je dat keer 52 doet dan zie je al op 52 miljard dus ik, mijn vermoeden is al dat de Yankee Groep al een beetje achter de feiten loopt. dus het gaat gewoon ja. ongelooflijk hard en de toekomst is inderdaad mobiel maar dat heeft te maken met het feit dat software ook mobiel geworden is en is ook test. naar allerlei andere apparaten ja. toe kan gaan hè? Ja, ze verwachten ook 5 tot 7 miljard smartphones in 2016 of 2017 of zo. Ja, de smartphone die heeft er gewoon een dus telefoon ingehaald. Iedereen heeft zo'n ding. Iedereen heeft zo ding. Ja. Ja. Ik denk ook dat we ons nog niet helemaal goed kunnen voorstellen wat het is als elke wereld, bewoner van de wereld zo'n ding heeft. Dus... <laughs> maar ja, konden we dat bij de radio, konden we dat bij de televisie, bij nee. de auto, hè? dus... Right. Wat er ook in staat in het boek is dat het tot verscherping van tegenstellingen gaat leiden. Uh, er wordt gesproken over cultural clashes. Ja. -clashes. Omdat, er, omdat er een soort voorhoede is of een groep mensen die die nieuwe techniek omarmt en daarmee aan de gang gaat, vaak jonge mensen. En dat die in bedrijven uh, botsen op oudere structuren en gebruik. Mm -hmm. Dus je ziet binnen bedrijven tegenstellingen, maar ook maatschappelijk. Ja. Ook Alle niveaus. structuren zijn natuurlijk. Ja. Uh, Anders ingericht dan, dan deze nieuwe techniek. Ja. Er wordt ook een vermelding gemaakt over de Occupy-beweging ja. en anti-globalisme-acties. En... Hoe, hoe zie jij dat? Van, van, hoe, hoe, die, hoe die nieuwe devices en die nieuwe uh, software in de vorm van apps, hoe dat inwerkt op, op uh, maatschappelijke bewegingen? Ja. Nou, kijk, culture clashes, dat is natuurlijk iets van generaties. Dat is niet dat is van nieuw. alle tijden. Dat is van alle tijden. Nu zien we een culture clash. Om ons heen, die, ik noem maar even, empowered is met technologie. En dat is nieuw. Ja. Dus we zien dat die verschillende culturen met elkaar botsen op het snijvlak waar de technologie wordt ingezet. En dan kan je inderdaad een uitstap maken, zoals wij hebben gedaan, naar de clash die we zien vanuit bewegingen zoals Occupy en uh, Wikileaks, ja. die beide uh, met behulp van informatietechnologie een tegenbeweging of tegen bepaalde structuren ingaan. Ja. Mooi voorbeeld wat we, vind ik een erg interessant voorbeeld wat we aanhalen in ons boek is dat uh, een pro nieuw product van Anonymous, Anonymous Analytics, ik weet niet, Anonymous. mensen die Anonymous niet kennen, maar dat is, dat is echt zo'n counterculture ja. van de, de anonieme hackers zeg maar die bedrijven aanvallen als bedrijven iets doen wat, wat, uh, wat onethisch is wat in, hun wat kan, in hun ogen, ja. in hun ogen. In hun ogen. Laten we ja. dat er even bij zitten, want er is heel veel discussie over. Okay. Of het nou de Robin Hood zijn of. Hè. Maar uh, die hebben een, een nieuwe product, een nieuwe site geopend en daar kan je naartoe gaan. Je kan gaan lekken als je informatie hebt over een bedrijf. Uh -huh. En dan hebben de, de Anonymous hackers, die hebben specialisten erachter zitten om een bedrijf door te lichten en om achter informatie te komen die normaal gesproken moeilijk beschikbaar is. Dus met andere woorden die gaan inbreken in jouw informatiesystemen als bedrijf. Uh -huh. Dat willen bedrijven natuurlijk helemaal niet. En dus moeten dus ze met hand en tand tegen verzetten. Maar het feit is dat het bestaat. Het feit is dat er een tegencultuur is. En het feit is dat ze sites kunnen neerleggen. Dat ze met elkaar in gevecht zijn. Zeg. En dat ze echt met elkaar in gevecht zijn. Ja. ja. Oké. Okay. En, en dat is de, ja, dat is zeg maar de nieuwe. Uh, ja, ik weet niet. Als je het. Oh, oude culture clashes. daar gingen we alleen maar de straat op. Maar we gaan ook digitaal de straat op. En we gaan ja. digitaal gevechten uitvoeren. En qua subcultuur, wat dat vager is dan echt een soort beweging. ...de subcultuur van jonge mensen die, die, die eigenlijk vooral aan het tekstmessen zijn op dit moment... ...hebben zo'n versus uh, uh, wat we allemaal gewend zijn tot mm -hmm. nu toe. Zie je ook subculturen zeg maar, die helemaal uh, empowered zijn met die nieuwe uh, technologie? Ja, die zie je natuurlijk heel duidelijk. Want, uh, en daar uh, dat kunnen we positieve en de negatieve kant van belichten als je het willen. Maar we hebben het natuurlijk enige tijd geleden gezien in Londen, dat is ook een subcultuur... Uh, niet zo prettige manier om het te zijn. Dan bedoel je nee, dan, dan, dan bedoelen we de, de, de, de riots in Londen. Oh, dat bedoel je? Ja, ja, ja. ja dat kan natuurlijk ook. En, uh, en daar werd de blackberry gebruikt. Ja, dat je elkaar zeint van van we zijn hier en we zijn, we zijn als een soort middel in, in, de, ja. in het oproeren wordt gebruikt. Ja. ja. ja. En op andere schaal zie je dat ook gebeuren. Dat mensen elkaar opzoeken en uh, overvallen willen gaan plegen. Uh, met de inzet van, van Blackberries en ja. dat soort dingen. Dus een beetje de duistere, zwarte kant. Maar natuurlijk een veel positieve kant. Dus, uh, dat mensen met elkaar dingen gaan doen in ja. subculturen. Waarden gaan creëren, nieuwe bedrijven gaan opzetten. Elkaar gaan informeren over allerlei zaken die mensen belangrijk vinden. En, en ja dat heeft natuurlijk ook... Uh, en daar zijn, zijn natuurlijk... Kijk, iedereen kent het voorbeeld van zijn eigen vakantie... Als je een vakantie wil boeken... Dat je, dat je toch eventjes op internet gaat kijken... van Wat andere mensen van jouw... Uh, toekomstige vakantiebestemming vinden. Althans, ja. ik doe dat... Uh, ik, ja. Ja, ik zou die fout niet meer willen maken om dat niet te doen. Uh, maar je ziet het nu met alles gebeuren. Dus ja. overal zie je om je heen gebeuren... Dat mensen hun voorkeursinformatiebron gaan worden andere mensen... Hey, en, en op een wat meer structureel niveau, hè. wat mij vaak opvalt is dat je, als je naar de, de, de politieke structuren kijkt in Nederland bijvoorbeeld, die zijn voor een deel nog ja, ontleend aan een half feodale restanten, zeg maar. Maar we hebben zo te uh, dat gaat natuurlijk ook botsen met, met allerlei moderne techniek. Want bij wijze van spreken zou je gewoon kunnen stemmen met, met, met, met, met je mobiele apparaat. En dan heb je meteen uh, binnen een uur heb je de, de opinie van de Nederlandse bevolking te pakken. Dat is een hele andere manier van, van, van raadpleging is denkbaar, zeg maar, dan we nu gewend zijn. Ja, de, en dat zie je nu ook gebeuren, maar alleen het gaat, het gaat niet echt snel. En dat is mijn observatie, hoor. En ik vind het in Nederland niet heel, heel erg snel gaan met dat soort zaken. Je ziet wel een aantal politici daar veel actiever in zijn en wel met mensen in discussie gaan. Via Twitter bijvoorbeeld. Nu onlangs, vorige week was het Rutte die aankondigde dat hij toch wel geïnteresseerd was in meningen van andere mensen. En dan kon je... Ook via sociale media. Ja. Met hem in discussie. Maar ik denk dat als je naar Amerika kijkt. Dan zie je dat daar al veel meer gebeurt. Veel beter eigenlijk dat ze omgaan met de mening van burgers via internet. Dan hier in Nederland. En ja, Het kan ook een instrument zijn in de politieke hervormingen. Zeg maar. Dat, dat de, de politici willen praten met nieuwe media. Dat begrijp ik wel. Maar dan zitten ze toch nog in het oude systeem. Ja, je moet het dus je even rustig. Het een hele nieuwe systeem kunnen ja. Ja. ja, ja. zou kunnen. En maar dan, maar dan, dan, ja, dan zou je dus, als je het over clashes hebt, dat klinkt nogal, nogal uh, fors. Mm -hmm. uh, zijn er verschillende scenario's in Denkbaar, zeg maar, dat dat ofwel verder zich toespitst, ofwel dat dat integreert, uh, nou ja, Hebben heb jullie daar scenario's over zitten bedenken? Ja, we hebben daar scenario's. Kijk, in eerste instantie moet je, het, moet je kijken wat die, op welk niveau je die clash dan zou willen beschouwen, hè? want... Je kan het heel praktisch houden dicht bij, dicht bij huis. Als je nu bij bedrijven binnenkomt, dan zie je die clash. In het personeelsbedrijf? Ja, bijvoorbeeld. Ja. He, gewoon op de, op de werkvloer en dan komt een nieuwe medewerker. en Die komt met zijn iPhone binnen en die kan er niks mee. Ja. En dan clash het al. He. En dat is ook een cultuurclash. Dus laten we daar niet ja. een onderscheid in maken. En zeggen dat dat nou anders is dan dat Occupy. Uh, het, zit alleen, het, het zit alleen net iets anders Op een ander niveau. Ja. Op een ander niveau. Dus, dus daar is het heel zichtbaar. En snappen we allemaal van wat er aan de hand is. En ook een beetje van wat we moeten doen. Want... We moeten vooral die bedrijven laten aanhaken bij die cultuur. Die bedrijven die moeten ervoor zorgen dat die jongens welkom zijn. En, dat ze daar, en die willen dat ook. Want die willen talenten natuurlijk hebben. En dat is de manier hoe je die talenten aan je bedrijf bindt. Dus, ja. um, dus, dus daar zie je dat heel erg gebeuren. Op andere niveaus kan je natuurlijk zeggen. ja, Pak dan even Occupy. Of de, de 99% beweging. En daar zitten natuurlijk heel andere dingen ook achter. Uh -huh. daar, daar wordt gekeken naar... Systemen. Niet meer aan een bedrijf, maar naar het totale systeem. En daar zeggen mensen, die systemen kloppen niet meer. Ja. We, moeten, we moeten de economie anders gaan inrichten. Daar ja. spelen andere emoties bij. Maar het interessante daarvan is, is dat je, je kan nooit zeggen, het is alleen maar technologie. Mm -hmm. Dus als technologie samen gaat komen met een nieuwe generatie en met andere ideeën, dan heb je een, een, een hele krachtige mix die echt een transitie in gang kan zetten. Als het alleen maar technologie is, dan verandert er niet zo heel veel. Ja, dat is interessant. Dus het is de combinatie van technologie en nieuwe ideeën en een gro groep mensen. En een groep mensen. En, ja, en als, dat te ver, hè, als die systemen achterblijven. Kijk, wij zeggen nu van mensen zijn veel meer veranderd dan de systemen waarmee ze bediend worden of de systemen waarin ze werken. Mm -hmm. En dat is het gat dat overbrugd moet worden. En dat heeft alles te maken. Natuurlijk alles te maken met die technologie, maar, maar nog veel meer met de cultuur. Dus de manier waarop je die technologie wil inzetten. En ook hiervan kan ja. je weer zeggen, nou, laat, dat kan heel praktisch weer, dus ga eens dus even terug naar die werkvloer, naar dat bedrijf met zijn CRM-systeem, om maar even een voorbeeld te nemen. Ja. Die bedrijven die nu snappen wat nou die nieuwe culturele verandering inhoudt, die zijn bezig met social CRM. Dus om ervoor te zorgen dat alles wat nu mensen op internet met elkaar delen in die sociale subculturen binnen te halen in hun oude systemen waarmee ze die klanten bedienden. Ja. En dan krijg je hybride vormen en dan krijg je nieuwe informatiebronnen waar, op basis waarvan je je toekomstig beleid ja. Maar eigenlijk ben je dan bezig om het gat in die cultuur te, te overbruggen. Dus dan kun je kunt de vraag ook anders stellen dan van in hoeverre... Eh bestaande organisaties en structuren in staat zijn... om die nieuwe vernieuwingen te integreren. Te integreren, ja. Maar het kan ook clashen natuurlijk. Hè? Het kan pijn doen. Integratie kan evenzeer doen en dan alsnog integreren. Bedoel ik. <laughs> ja, de, de, meestal heet dat inzicht. Hè? Ja. <laughs> meestal heet dat inzicht. Kijk, de, Omdat die cultuur is zo krachtig. Je kan ja. van alles willen... maar tegen de cultuur in iets doen. En gaan roeien. Ja. Dat is heel moeilijk. Hè? Dat is een befaamde uitspraak van Pieter Drukker... Uh, culture iets, strategy for breakfast. Hmm. Jouw strategie wordt gewoon vermorzeld bij het, het ontbijt. Als je, als je tegen de cultuur ingaat. Als je tegen de tijdgeest ingaat. Ja. In Amerika bijvoorbeeld heb je een sociaal medium, Yelp. Uh, Daarin geven mensen hun mening over artsen. tandartsen, artsen, specialisten. En uh, nou, er was één tandarts die heeft nu bedacht dat hij voordat iemand daar een behandeling krijgt... even iets moet, eerst een... een ...handtekening moet zetten onder een contract... ...dat het intellectuele eigendom... ...over een, een mening over die behandeling... ...dus een review zeg maar... Ja. ...intellectuele eigendom ligt bij die tandarts. <lacht> ja. Hij dacht een gat in de wet gevonden te hebben. Hij dacht slim te zijn Ja. Dat, dus even ja. Dus, dat is een bezuur tegen. Ja. Dus, nou, hij heeft echt geprobeerd... ...want er was iemand die dan... ...vervolgens toch zijn mening gaf... ...en niet zo positief. En geprobeerd om op basis van die wet... Ervoor te zorgen dat dat uh, werd, werd, werd ingetrokken en dat ja. heeft hij niet gewonnen. Maar ja, je probeert wat, hè. Hm. Dus dat is een uh, dat, dat is, is een het clash. Wat van het tegeninroeien. Ja. Dat is het tegeninroeien, ja. ja. En dat, dat gaat natuurlijk niet werken. Heb je een beetje een beeld van het van, van, zeg maar, bedrijfsleven of bij uh, instituties, maatschappelijke instituties in Nederland, hoe, hoe, die, hoe adaptief die zijn in dit opzicht? Um, Zie je het wel snel. Uh, ja, ik weet het niet of het specifiek in Nederland is... maar bedrijf, kijk ieder bedrijf heeft ingebakken natuurlijk... om steeds efficiënter te worden. Dus heel veel innovaties zijn tegen de eigen natuur in ook. En dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. Kijk, ik kan er heel makkelijk over praten. Maar om het te doen, om echt een transformatie in te zetten... dat vereist visie, een leiderschap, en visie... dat het echt anders moet. En als het altijd zo gegaan is dan is die slagmaker natuurlijk, uh, ja dat kan donders ingewikkeld zijn. Ja. Ik, ik kwam in het boek ook dingen tegen rondom, vind ik vind het wel een grappige term, vermenselijking van de economische realiteit. Dat zou ook mm -hmm. een kenmerk zijn van uh, het nieuwe tijdperk waar ja. we nu naartoe gaan. Ja, vermenselijking. Ja. En iets met minds and hearts en social business, mm -hmm. je krijgt een beetje knuffelgevoel bij. Dat vind ik een prima gevoel maar dat zeggen, is er iets mis mee? Nou, ik, ja, het is natuurlijk zo. We gaan, bedrijven gaan hun klanten steeds meer knuffelen en andersom. En als je even, pak even het afgelopen decennium. Ja. Wat hebben bedrijven nou in wezen gedaan? Die hebben niks anders gedaan dan schuttingen opgetrokken. En die hebben de afstand tussen bedrijven en klanten gecultiveerd. Wat bedoel je met schuttingen? Een call center. Call centers, met, met, customer, met knopjes ja. dat je moet drukken voor kies 4, kies 5. Ja, dat is een schutting. Ja. Ja. Ja. En om het helemaal te verhullen gingen we het customer care center noemen. Ja. En dan kon je zeggen: binnen vijf dagen kreeg je antwoord op iets. Mensen ja. willen dat niet. Ja. En wat je natuurlijk nu ziet is omdat die mensen via sociale media meningen delen en rechtstreeks in contact komen, zijn die schuttingen weggevallen. Die zijn er opeens niet meer. Ja. En vind dat knuffelen. Ik hou van dat woord laten we het even vasthouden. En dat is natuurlijk wat we aan het doen zijn. We zijn bedrijven, zelfs we gaan nog een stap verder, we zijn zelfs niet bedrijven aan het knuffelen, we zijn mensen binnen die bedrijven aan het knuffelen. En andersom We hebben weer menselijk contact. En dat is natuurlijk, ja, ik kan zeggen, het was een dwaling wat we hebben gedaan. Maar uh, dit is natuurlijk een van de, een van de positieve effecten. Van, is dat een effect van die opkomst van die social media? Of? Is Dit dat is een de kip eiverhaal verhaal van, nou, is de behoefte daar en is dat de reden dat die social media zo boem? Het is zeker, het heeft het social media spelen daar een, een hele essentiële belangrijke rol in. Ah. Maar ook die technologie, dus los van die sociale media, het feit dat we 24 uur per dag nu aan het internet zitten en de, met de hardware, maakt het natuurlijk nog wel even een ander spelletje. Uh -huh. wat, wat nou, dat knuffelen. Kijk, knuffelen doe je het liefst als je er zin in hebt. En als jij op straat loopt en heb je hebt zin om het nu te knuffelen, dan kan het ook. Ja. En vroeger moest je naar het internet gaan. Dus, dus de, en er waren ook niet zoveel mensen op het internet. Ja, steeds meer. En nu is het... En je moest allemaal technologische hobbels nemen. En je brein. moest allemaal hobbels nemen. Voordat je, voordat je ja. contact had. Ja, maar als je grootmoeder het begint, als je grootmoeder het begrijpt, als chimpansees het begrijpen, ja. dan ga je echt een heel nieuw tijdperk in. En dan kan je ook op een hele andere manier... ...systemen bouwen... ...die um, waarde creëren... ...die nieuwe bedrijven... ...nieuwe sectoren... ...omdat mensen aangehaakt zijn. En mensen zeggen wel eens, ja, is dit nou niet een nieuwe hype? Hebben we nou niet, hè? Dat is natuurlijk tegenvraagd. Nee, het is niet een nieuwe hype. Want wat het juist is en wat zo... ...gemeen... ...waar, waar je makkelijk overheen kijkt... ...is het woordje mainstream. Iedereen doet het opeens... En dat is een heel groot verschil. Maar, ik heb het dan toch niet helemaal in beeld van... Het, het wordt dan op een bepaalde manier aardiger. We worden aardiger voor elkaar? We komen, nou, we komen dichter tot elkaar. Oké, okay, maar dan kun je ook onaardiger worden. Kunnen ook onaardig worden, ja. Maar Het betekent alleen maar dat je dichter op elkaar zit. Dus daar kun je verschillende dingen mee doen. Kan, het kan ook een controlemechanisme worden bijvoorbeeld. Dat is een andere kant die op dus, kan gaan? Dit, dit is de... Uh, dat is een andere kant. Maar meestal werkt het wel zo dat als je rechtstreeks menselijk contact hebt, van mens tot mens, dat de hoekigheid ervan afgaat. Ja, ja, ja. En, en, en dat is. Dat is dus, nou ja, het is ook misschien een beetje hoe je dat, het leven dat, dat, staat, dat, maar is, als je de balans zou moeten trekken, zou ik zeggen: de balans staat positief uit. Dat is een positieve scenario. Positief scenario ja. Dat is een positieve scenario. Die, die. intimiteit, gaan even zeggen, ja. die we nu maken, die gaan twee kanten op. Dus wij worden intiemer met bedrijven, omdat we gewoon zeggen van joh. Dit klopt er niet aan. Of ik vond het top of leuk. Ja. Bedrijven doen hetzelfde naar jou toe. Ja, customer intimacy is dus natuurlijk een oud woord. Maar het, is, het wordt nu echt mogelijk gemaakt. Misschien. Echt mogelijk gemaakt. En dan wordt het... Kan het ook een beetje eng worden. Kunnen wij ook opeens zeggen... Hé, hey, hé. Hey. Maar dat is niet de bedoeling. Hè? Albert Heijn omdat die opeens je, zegt... Van, precies, ja. Ja. We komen met een persoonlijke aanbieding. Omdat je precies weet... Nou, dat weten ze al een tijdje. Maar dat je precies weet wat ik gisteren gekocht heb. Kom je nu opeens hiermee. mee... Ja. Daar schrikken we even van. Maar dat is wel hartstikke intiem. Ja, jij als grote fan van pindakaas. en zoiets. Ja, ja. Wil, je nu... wil je nu met nootjes of <laughs> ja. met. Uh, ja, nee, maar natuurlijk. Ja. En dat, dus die intimiteit. Het heeft twee kanten. Ja, die heeft, ja maar dat is nou een volgens mij ook de essentie van intimiteit. Ja. Er stond nog een mooi term in, augmented humanity. Uh. ...en informatie en kennis op maat. Of nee, dit... Mm -hmm. ...follow me IT. Of, of iets, iets in die trant. Mm -hmm. Dat de IT niet meer... Uh, ...dat dus we het net daar ook al een beetje over... ...dat je er niet naartoe moet... ...maar dat het met jou meegaat. Ja. Is dat ook een kenmerk van die nieuwe... ...van het nieuwe tijdperk? Dat het altijd bij ons is is, is een, een nieuwe tijdperk? Dat de technologie als een soort jas om ons heen hangt? Of? En... Ja met, die zesde zintuig. ja, met die jas en de zesde zintuig... Die, die, dat augmented idee is dat het niet alleen maar informatie is. Maar dat het een, een, een, echt een zintuig is. Okay. En dus een, een, dat het een, een, iets toevoegt. Okay. Dus dat is weer iets zintuig. We hadden ja, het is, al over de vingers en, ja. en, en, en, en knuffel. Dat is, ook, dat is ook zintuig. Dat is, de, dat is tactiel. Dat is tactiel, ja. ja en dan de vingers ook. Ja, een, zeker, zeker. Het is ook, ja. Dus het is, het is iets wat we... Een, een zintuig die je toevoegt. Of iets waar je... En eigenlijk wordt het al heel, heel duidelijk op het moment dat je het afneemt. Maar wat is dan, dat zintuig dan? Want ik heb wel eens een stukje geschreven over het internet als zesde zintuig. Ja. Het internet is niet een zintuig. Nee, een auto is ook niet een zintuig. Het is een verlenging. Het is een augmented, dus je voegt. Het betekent letterlijk dat je iets toevoegt aan een mens. En dat is technologie in, in algemene zin. Dat is precies wat technologie altijd doet. Ja, je voegt computerkracht dus toe aan een mens. Het is een, een verlenging van je zintuig. Zo zou je het moeten kunnen zien. Dus een, een, een auto is een verlengstuk van je benen. Zo zou je ja. het kunnen zien. Want opeens... En dit komt allemaal uit de koker van Marshall McLuhan... De grote media -guru van, de, van de vorige eeuw. Ja. En in die zin is een, een... Noem maar even een iPad... Een verlengstuk... Als technologie een verlengstuk... Van jouw leven. En... Um, op een andere manier dan een auto is. Maar echt een zintuig. En dat is het alwetende zintuig... Wat we altijd bij ons hebben. Dat is het... Iets waar je altijd op kan terugvallen. Het, het is wel een kolossaal zintuig, want in principe, uh, als die iPad zich nog wat maar, verder ontwikkelt, voor tablet of wat dan ook, zitten alle, alle, alle bibliotheken van de wereld, alle kennis van de wereld zit erin. Ja. Dus je draagt alle kennis van de wereld met je. Ja, in je broekzak. En het is direct toegankelijk. En het is direct toegankelijk. Het ja. is ja. een functionaliteit. een. ...uit wil zetten als het in Suriname zit. Dat je er wat mee kan doen. Ja, natuurlijk. Ja. Het, is, het is de grote databank... ...met alle kennis. En je, ja. het is ook... ...de afstandsbediening van je leven. Ja. Dus je kan er wat mee. Je kan iets aan en uit zetten. Ja. En, en dat hebben we... Ja, en wat is dat? Dat je iets aan en uit kan zetten. En je en zelf kan bepalen wat je aan en uit zet. Ja, ik heb een vriend in Amerika... ...die zet zijn verwarming... ...in zijn, zijn tweede huis aan... Met... Een ja, om... afstand is het kantoor, dan gaat hij ja. rijden, dan is ja. hij thuis en dan is het warm. Ja, ja. dat soort dingen. Ja. Ja. Dat doet hij via het internet, met, ja. een, met een app inderdaad, met ja. een applicatie. Met een applicatie, ja. En dat is... Uh... Kijk, en, en... <coughs> hoe erg het wat dat betreft is, en ik vind dat uh, uh, een, uh, misschien wel een van de belangrijkste argumenten... om echt te beseffen dat we al aan de tijdperk ingaan, is dat zijn de onderzoeken die inderdaad dat apparaat... Even voor een dag van jou afnemen. En dan na 24 uur eens even gaan vragen. Van, en hoe voelde dat? En wat, van en wat voor paniek toeslaat. Ja. En dan wordt pas echt duidelijk. Hoe, hoe belangrijk ingrijpend. en hoe ingrijpend die apparaten nu geworden zijn. Ja. En, uh, dat er ook geen stap terug is. En dat we alleen maar vooruit willen. En dat we het leuk vinden. En, en, en daar vandaan jouw vraag van joh. Wat is je vermoeden al, hè? en mijn vermoeden is, we villen, en dat willen we dus vele malen meer nog doen, digitaal doen, uh, en ook sociaal, je, met elkaar. Je, dat, dat, waar ik ook ineens aan moet denken, van, van als je het hebt over uh, voor het computertijdperk, ga je het mainframe, het PC tijdperk, sorry, de mainframe mm -hmm. mm -hmm. achter de, de grote dingen die ver van je afstaan zijn. Ja. Waar het dan de zit op zit. Ja. De computer staat, op de pc, de, de desktop staat eigenlijk al dichterbij. Ja. Die staat op je bureau. Mm -hmm. En er zit toch nog een arm lengte tussen. Mm -hmm. ja. Dit zit nog dichterbij. Dus eigenlijk kun je zeggen, al die computerkracht uh, komt steeds dichter bij ons lijf. Ja. En straks zit het er misschien wel in. Ja. Ja. Uh, Hebben jullie daar wel eens over zitten brainstormen van, van? Voor uh, <laughs> Dat het, het zo knuffelig wordt dat het naar binnen schiet. Geen lengstuk meer, maar een, in, uh, een instuk. instuk. Een invasie. Je wil niet weten hoe intensief en hoe uh, we daarover gediscussieerd hebben. En, en dit, dit waren de vrijdagmiddag discussies yes. meestal. Uh, we hebben daar stukken ook over geschreven, nog in de Media, waarin we uh, de, de, daar. ...maken we die parallel, zoals jij die nu beschrijft... ...van het, komt van het steeds je, dichterbij. Steeds dichterbij. Mie, en met Mie bedoelt, we zijn de televisie ingekropen... ...dingen gaan uitzenden... ...en de volgende stap is op de huid en onder de huid. Hm. breininterfaces interfaces en dat soort dingen. Hm. Dus dat is de, de, de stap... ...van het komt dichter, dichter naar ons toe. Ja. En, um, en er zijn in heel interessante voorbeelden... ...maar het is allemaal kraamkamer... Ja, het ja, het ...kraamkamerwerk en, nog. Maar je kan er heel veel in gaan... En, in science fiction films worden al die dingen al beschreven. Dus. Ja, omdat je het bedoeld is als een, als, een, als een extra zintuig. Ja, dat, dat, een zintuig is al een, een fysiek lichamelijk iets. Het is een body ding. Ja. Er zijn voorbeelden, er zijn mensen die dat vrijwillig doen, onderzoekers. Ja. Die een, een chip onder de huid implanten en een sensor erop zetten. En op basis van die sensoren spieren gaan bewegen. Gewoon om te kijken van wat je daarmee kan. En, dat is, dat is, en als je die mensen volgt. En doorkrijgt wat, wat voor mogelijkheden daar zitten. Ja, dan kom je echt in science fiction achtige. Ja, een periode van 30 jaar. En we zitten nog maar aan het begin ervan. Ja. En wat we misschien 30 jaar geleden als science fiction beschouwden is nu de realiteit. Toch? Ja. Nou, er is een reden. Ik zal één voorbeeld geven. En ik zeg niet dat we allemaal gaan uitgerust worden met dit, deze technologie. Maar goed. Okay. Die, stel je voor, die man die die chip onder zijn arm heeft, die, die sensor verbindt hij met zo'n apparaat waar je normaal gesproken als je gaat vissen kan zien onder water of er een school, een school met... Ja, zo'n zo echo ding. Zo'n echo ding. Ja. Dus dat echo ding en die chip. En op het moment dat er iets dichter bij die echo komt, gaan die spieren, die gaan samen trekken in, zijn, in je hand. Ja. Nou het experiment was als volgt. Geblinddoekt. Um, in een zaal gaan staan. En dan komt iemand op je af. En die komt met je hand naar je hoofd. En op je hoofd zit dat echo ding. Mm -hmm. En je hand die gaat bewegen. Dus je, je weet of iemand dichterbij is of niet. Je, je ogen dicht zijn. Dus je bent blind. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En het experiment was vervolgens dat er iemand heel snel met zijn hand op je hoofd afkomt. En wat gebeurde er met die man? Die viel om. Mm. Want die dacht echt. En die, zijn lichaam reageerde sneller. ik dacht, nu moet ik wegwezen, want ja. ik weet dat er iets op me afkomt. Daar komt. Dat komt op me af. Ja, ja. Ja. <tie> nou, kon deze man zijn ogen weer open doen, want hij was niet blind. Ja. Nou, als je blind bent, is dat natuurlijk anders. Ja. Dus we zijn, en dat is een zintuig, die hebben we nooit gehad. Want wij kunnen, hè, op, in ieder geval de menselijke zintuigen, kunnen niet. Uh, nee, met die son echo sonar-dingen, sonar ja, kunnen ja, we helemaal ja, niks. Ja. Nou, met de Kinect-technologie van Microsoft zien we dat soort dingen ook gebeuren. Dus dat we... Uh, ...echt dingen kunnen gaan toevoegen aan onze zintuigen. Ja. Oké. Okay. Hey, jij gaat in een, een, een half jaar met z'n bedden komen. Wat verwacht je daarvan? <laughs> nou, heel veel inspiratie. Ja. Want dan komt er komt volgend jaar weer een boek. Ja. Uh, nou, wat ik, wat ik hoop, hè. Dus, wat ik hoop. Ik hoop dat ik, op een, dat ik een ander perspectief vind om naar dingen te kijken... En dat is moeilijk, want hoe ga je op zoek naar ander perspectief? Dus ik denk, ja, de wereld gaat toch wel voort en de veranderingen gaan heel snel. Dus ik denk, ja, het beste wat ik kan doen is mezelf een beetje uit dat lood trekken. Mm -hmm. En uh, dat, uh, dat te doen door een symmetrical te nemen en andere dingen te gaan doen. Een ander perspectief, dat is dat je je even uit het, uit het denkkader haalt waar je tot nu toe in zit, ja. want dat heb je natuurlijk ontwikkeld in, in, ja. in die hele serie van jaren. klopt. Ja. En dat denk ik Je gaat uit je eigen box. Ik ga uit mijn, ga uit mijn eigen box ja. Ja. ja, ik ga helemaal uit mijn eigen box. En daaruit ga ja. je weer eens opnieuw terugkijken. En dan terugkijken. En dan, en dan je je kijken of ik. He he he he he he he he <laughs> Wat hebben we nu? <laughs> dat, dat zou heel goed kunnen. Ja, dat zou heel goed kunnen. En misschien moet ik wel iedereen adviseren om dit nooit te doen, dat kan ook nog. Maar ik hoop, ik hoop dat het, dat het een, een ander perspectief oplevert. En het is, er, het is ook een beetje eat your own dogfood. Het rare is, want ik schrijf heel lang boeken. En op een gegeven moment ga je geloven in datgene wat je op papier gaat zetten. Ja. En het, wat je leest is verandering. Verandering, verandering, verandering. En als je die cyclies neemt van de onderzoeken die we gedaan hebben, neemt het alleen maar toe. Ja. En ik geloof erin dat je kan systeem of bedrijven niet veranderen als je zelf niet verandert. Er is niet een verschil tussen, in niveaus tussen een bedrijf en een individu van de maatschappij. Ja is is mijn eigen onderzoeksproject <laughs> geworden. Echt een verandering. eigen veranderingen. Ja. <coughs> ja. Oké. Okay. En dan dankjewel.